Doreen Bouwman met het NOS Journaal. In het zuiden van Frankrijk woedt een grote natuurbrand. Volgens de lokale autoriteiten staat al 5000 hectare in brand. Tientallen huizen en enkele campings zijn ontruimd. En volgens lokale media zitten honderden huishoudens zonder stroom. De brand woedt in het departement Ode, waarin de stad Narbonne ligt. Zeker 1200 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Eerder vandaag waarschuwde het Franse weerbureau Meteo France al... voor het grote risico op natuurbranden. Voor acht andere departementen in Zuid-Frankrijk geldt die waarschuwing ook. In Pakistan zijn duizenden mensen de straat op gegaan om de vrijlating van oud-premier Imran Khan te eisen. Meer dan 240 activisten zijn daarbij opgepakt, melden Pakistanse autoriteiten. Khan werd in 2022 na een motie van wantrouwen afgezet als premier... Afgelopen januari werd hij veroordeeld tot 14 jaar cel voor corruptie. Khan ontkent alle beschuldigingen en zegt dat hij politiek monddood wordt gemaakt. In Rotterdam zijn drie nepagenten opgepakt... die in het hele land mensen kostbare spullen afhandig maakten. Ze vertelden tientallen slachtoffers dat er dieven actief waren... en boden hen aan hun kostbaarheden veilig op te bergen. In het onderzoek vond de politie dure merkkleding... en een grote hoeveelheid contant geld. De verlichting van de Erasmusbrug in Rotterdam doet het weer. De brug was wekenlang donker als gevolg van een kortsluiting... maar monteurs hebben de verlichting weer aan de praat gekregen. Er bleek vocht in een aantal aansluitpunten te zitten. Dinsdagavond werd de brug even helemaal blauw verlicht. Dat was een cadeautje van de gemeente aan de regionale omroep Rijnmond. Inmiddels is de normale witte sfeerverlichting weer aan. Het weer. Nog een paar stevige buien trekken over. Vannacht wordt het overal droog en het wordt een graad of 13. Morgen veel zon, droog en dan 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.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 I'm <laughs> Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Give it to money.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 This is why we say the That's why.